Het aantal haringlarven in de Noordzee is nog nooit zo hoog geweest. Maar de sterfte is ook ongewoon hoog. Dat melden de Natuurkalender en het onderzoeksinstituut IMAres. Ze zeggen dat het in het algemeen goed gaat met de haringstand. De hoeveelheid haring is terug op het niveau van de jaren 50 en 60. Daardoor konden de vangstquota de afgelopen jaren omhoog. De onderzoekers zien een relatie tussen de larvensterfte en de stijgende temperaturen. Doordat het warmer wordt hebben de larven meer energie nodig, terwijl er van het plankton dat ze eten juist minder is. Ze constateren dat de haring nog niet terug is in de paaigebieden die ze in de jaren van overbevissing hebben verlaten. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog met afwisselend stapelwolken en zon. Het wordt 17 graden aan de kust tot 20 in het binnenland. Vanavond enkele buien, morgen vooral smiddagsregen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Na negen uur werpen we al een blik op de broedende, de opgroeiende en uitvliegende vogels in de nestkasten van uh, vogelbescherming. Ja, mijn favoriet van deze week, de koolmezen. Het is mooi en bijzonder indrukwekkend om te zien uh, hoe de vier jongen zijn uitgevlogen. In de nestkast hadden we een prachtig gezicht op die jonge koolmezen. Onrustig, vol bravoer, vol levenslust. Elkaar verdringend om zich omhoog te werken naar de uitgangsopening van de nestkast. Duwend, fladderend, piepend. Je voelde gewoon, ja de tijd is rijp. Ze zijn wel doorvoed zitten, mooi in de veren. En de temperatuur en het daglicht stuwen hun hormonen... en hun biologische klok omhoog, omhoog, naar de uitgang. Het kan niet anders. Precies vandaag moet het gebeuren. Geen dag eerder, geen uur later. De eerste, dat zie je dan, die, die, die weet in de uitgangsopening te gaan zitten. En op de buitencamera zien we hem dan ook verschijnen. Zijn kop gaat nieuwsgierig rond zijn kraaloogjes zien. Voor het eerst moet je het voorstellen. Voor het eerst die tuin, het groen, de wereld... Ja, als mens kun je je er eigenlijk geen voorstelling van maken. Jarenlang binnenblijven en dan, laten we zeggen, als, als brugklaspieper... voor het eerst de wereld zien en ook direct uitvliegen. En, nou, en dat gaat dan allemaal maar goed. Nou, de andere drie die buitelen over elkaar heen, ook omhoog, ook naar buiten, ook wegvliegen. En na de tweede wordt het dan even stil. En dat is prachtig om te zien, die twee achtergebleven koolmezen... die lijken dan te twijfelen. Ze krijgen geen berichten meer van buiten. Er komt niemand terug om te vertellen dat alles oké okay is. Ja, is het wel oké? Okay? En dan duurt het heel lang voordat nummer 3 op dat randje geklommen is en zijn kop ook naar buiten steekt. Het kost, dat is ook duidelijk te zien, zoveel kracht om op dat randje te komen. Zoveel ongemakkelijk gefladder. 10, 15 centimeter omhoog. En dan ook nog precies door dat gaatje. Het lijkt, verdraaid wel een geboorte. Nou, nummer 4 kijkt dan nieuwsgierig naar de kont van nummer 3. Zie al wat. Maar ja, hij moet het maar zelf uitzoeken. Want ook nummer 3 is er door. En dan krijg je een heel trots gevoel. Ja, je kunt je afvragen waarom eigenlijk. Want als kijker heb je er natuurlijk niks mee te maken. Maar toch een trots gevoel als nummer vier dan eindelijk uitvliegt. Prachtig. Maar volwassen zijn ze dan nog niet. Want um, ze blijven toch nog wel een dag of wat hangen in de, in, in de tuin. Of waar die nestkast dan ook hangt. De ouders blijven nog een tijdje voeden. Totdat het opgroeiende grut er echt van doorgaat. En de ouders zich klaarmaken voor uh, misschien wel een tweede leg. Nou, ook de merels zijn uitgevlogen. De gierzwaluwen. De jongen liggen uh, roze en blozend in hun hele hoge nest. Prachtig om te zien. Ga er vooral even naartoe. En volgende week hoort u weer veel mee meer. Kijk vooral op beleefdelente.nl. U hoorde de tweede dans uit de Jazz Suite, nummer 2 voor Theaterorkest... van de Russische componist Dmitri Shostakovich. Uitgevoerd door het Russian State Symphony Orchestra. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De eerste bruin zandoogjes lieten zich deze week zien. En in veel slootjes en vijvers is het een explosie van de larven van kikkers, padden en salamanders. En de grauwe klauwieren zijn weer terug. Het duurde even met die grauwe klauwieren. Tot twee weken geleden waren er nog maar een paar exemplaren geteld. Volgens stichting Bargerveen is de grauwe klauwier de afgelopen 20 jaar... nog nooit zo laat vanuit Afrika gearriveerd. En dat in het jaar van de klauwier. Uh, mogelijk hebben ze tijdens hun trek uit Afrika vertraging opgelopen... door flinke buien in Tanzania en Kenia. En nu maar afwachten of de vogels hun verloren broedtijd kunnen inhalen. Over naar onze Venoorlijn 035-6711-338. De kalender van de natuur... Op de radio luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Eva van Steensel, Bussum. Sinds vier dagen wordt er bij mijn schoonmoeder in de achtertuin... een jonge albino huismus gezien. Het wordt niet verstoten, gevoerd door de ouders. En wat me opvalt is dit vogeltje heeft geen rode ogen heeft. Verlaat er weer die broeders in de beeld... In de bermen zie ik zwart knoopkruid in bloei staan. En muurpeper, dolle kervel en de kale jonker. De poppen van de koningin de paasjes zijn allemaal uitgekomen met het warme weer van Pinksteren. Nu heb ik rupsen van de oranje tip, die zich aan het verpoppen zijn en pas na tien maanden uitkomen. Ik spreek met François Jansen uit Spanga in Zuid-Friesland. Er loopt hier een witte, mooie lepelaar in het boerenland. Is het niet prachtig? Yvonne van der Muizenberg uit de Merenwijk te Leiden. De afgelopen week vloog er in onze achtertuin al twee dagen een koolritje rond. Het dan. vanuit Natuurzwembad te Kikker in Groene Kamp. Nou, iedereen is ze weer. De boerenzwaluwen zijn aan het broeden onder de stijgen. De kwikstaartjes lopen op de balken rond. En het kleine kwikstaartje kijkt nog helemaal niet naar de libels om hem heen. Maar wordt rustig gevoerd door zijn vader en zijn moeder. Maar toch heeft de winter een heel gevoelig verlies gebracht: namelijk de ijsvogel. In een hele lange tijd hebben we hem niet meer gezien. We vrezen dat de winter hem uh, te streng was. Is de natuur, maar wel heel jammer. Goedemorgen, je net Essink uit Koekangen. Ik vond de eerste springhaantjes, dat wil zeggen de nimfen van de zalm springhaan. Het eerste mannetje van het grote dikkopje. En ik vond een bijzondere, een grote boterbloem. Ik ben Biertje Sluiters uit Nijmegen. Het is zaterdag en ik zag vanmorgen voor het eerst de jonge gierzwaluwen en ze maakten ook een veel korter geluid als de volwassen vogels doen. Ik had dit nog nooit gezien. Dat vond ik wel heel leuk. Ja, gierzwaluw, kuikens. Dat hoor je niet. Je hoort natuurlijk de gierzwalen boven je hoofd gieren. Maar gierzwaluw, kuikens. Dat is toch maar voor een paar mensen weggelegd. Blijft u bellen, de Venolijn 035 6711 338. In Friesland wordt gewerkt aan de centrale as. Een dubbelbaansautoweg die van Dokkum in het noorden tot Nijega in het zuiden gaat lopen. Er komen meerdere tunnels onder de weg. En er worden speciale oversteekplaatsen voor grootoor vleermuizen gebouwd. Om erachter te komen waar zo'n oversteekplaats misschien precies moet komen... werden in het Friese dorpje Sumar afgelopen dinsdag vleermuizen gevangen en gezenderd. Verslaggever Steven van der Hulst is net als de vleermuizen nachtdier. En dus stuurden we hem erop af. Het is nog vroeg in de avond. Het is half negen. Het is nog hartstikke licht. Hier in het Friese dorpje Soemar. We staan hier bij de dorpskerk. En hier midden in de bosjes, tussen de bomen, worden netten opgehangen. Het zijn hele dunne, fijne netjes. Jasper Schut, u bent ecoloog en betrokken bij dit onderzoek. Zijn dit nou speciale netjes om vleermuizen mee te vangen? Ja, die gebruiken we wel voor vleermuizen. Ik denk dat ze oorspronkelijk bedoeld zijn om het vangen van vogels mee uit te voeren, maar ze zijn ook erg geschikt voor vleermuizen. Hoe laat verwacht u ze? We verwachten ze rond uh, half elf tot een uur of elf, zoiets. Dan is het donker? Dan is het bijna donker, ja. En waar zitten ze nu dan? Ze zitten nu in, de, in het schip van de kerk van Sumar. Op de zolder, dat is lekker warm. En waarom bent u nou op zoek juist naar die groot Omdat het een, uh, ja, in feite een, een modelsoort is voor wat we ermee willen doen. Hij, uh, hij is vrij gevoelig voor, uh, voor allerlei ingrepen in zijn leefgebied... En um, we proberen hier juist iets aan te tonen wat de impact van bepaalde ingrepen in zijn leefgebied, in dit geval aardig van de weg, mogelijk kan verminderen. En daarom is dit een goede soort ervoor. De klapstoeltjes worden neergezet. De netten hangen volgens mij bijna, ja. En dan is het gewoon wachten. Dan is het wachten tot het donker wordt. Ja. Die grootoorvleermuis is heel klein, zo'n 5 centimeter kan die worden. En het diertje is te herkennen aan. Ja, de naam zegt het al, de grote oren. Rob Koelman, vleermuizen-expert van de Zoogdierenvereniging. U bent ook betrokken bij dit onderzoek. Ja. Ze kunnen goed horen, hè, die grote vleermuizen. Ze kunnen enorm goed horen met die grote oren. Die oren zijn zelfs zo gevoelig dat ze dus insecten over bladeren kunnen horen lopen. En dan weten ze precies waar ze wat te eten valt. Want, wat eten ze dan precies? Welke uh, insecten? Ja, ze eten eigenlijk diverse insecten. Maar wat ze vooral erg lekker vinden, zijn grote nachtvlinders. Die vangen ze, die nemen ze mee, bijten de vleugel eraf en peuzelen het lekker op. Nou, zo'n lekkere dikke nachtvlinder. Dat. Uh... Ja, smakelijk hapje. Nu gaat er hier een hoop veranderen hè, in dit gebied. Er komt een uh, grote weg door het dorpje. Ja, want die uh, vleermuizen die, uh, ja, die kunnen nu nog overal rondvliegen. Uh, maar op een gegeven moment als die weg er komt... dan kan het zijn dat ze opeens niet meer durven over te steken. Het wordt gevaarlijk. En het wordt ook nog gevaarlijk. En als ze dan wel oversteken, dat ze dan uh, plat worden gereden. Dat is ook niet de bedoeling. En daarom worden die vleermuizen nu gevangen en gezenderd? Ja, want wij willen gewoon weten wat ze doen. En aan de hand van die gegevens kunnen we kijken... hoe kunnen we die weg nou zo inrichten dat ze veilig kunnen oversteken. Want u kunt ze veilig laten oversteken? Ja, wij kunnen uh, op bepaalde plekken kunnen wij uh, voorzieningen maken, vleermuisoversteekplaatsen. Die gebruiken ze dan en dan uh, kunnen ze echt veilig oversteken. Vleermuisoversteekplaatsen? Ja, vleermuisoversteekplaatsen. Vleermuizen uh, steken op een bepaalde manieren wegen over, dat weten we. Hè. Dat kan van boomkroon naar boomkroon. Maar je kunt ook aan een soort netachtige structuur denken. Dat ze er overheen vliegen? Ja, dat ze in ieder geval uh, hoog boven het verkeer gaan en dat ze ook gewoon contact hebben met uh, nou ja, een net of een boomkroon of iets dergelijks. Meneer, u woont hier in de buurt? Ik eh, woon hier vlakbij, ja. En vindt u het goed dat dit wordt onderzocht... om zo'n veilig oversteekplaats voor die vleermuizen ja, te kunnen... Ja, die hebben meer belangstelling dan de mensen hier in Nederland tegenwoordig. Maar ja, die, die mensen die horen ook goed te leven, dus de, waarom niet? Ja, maar je vindt het een beetje overdreven? Ik vind het wel een beetje overdreven, ja. Als ik heel eerlijk ben. Zo'n vleermuisje voor zo'n weg. Hé? Of niet? Het is nu tien voor half elf. Het begint nu uh, donker te worden. En de netten worden omhoog getrokken. Ik voel een soort van spanning hier. Ja, het is puur uh, jagersinstinct. Ja? Ja, absoluut. Wat, wat voelt u? Uw hart klopt ietsje sneller? Ja, het kan elk moment gebeuren. Maar ja, het uh, kan ook nog een half uur duren. Dus... Ik hou u in de gaten in ieder geval. Ik weet het gewoon niet. Ja, als ik ga rennen, dan uh, moet je mee rennen. Zit er Zit er U heeft er één. Dat zijn laadvliegers, shit. Twee, twee vleermuizen hangen nu in het... Laadvliegers. Wat zijn dit? Dit zijn laadvliegers. Die willen we niet? Die willen we niet. Oh. Hij zit goed vast, hè? Ja, ik zie wel al los. Bijna één vleugeltje nog. Ja, ja, is Ach, een beetje. Ja, ja, Scherpe tandjes heeft hij ook, zeg he. Deze heeft uh, eigenlijk gewoon hele grote tanden. Dus als hij bijt, dan is het uh, ook gelijk tot bloedens toe. Ja, hij is los. Ik uh, neem even een klein uh, afstand. Hij voelt zich heel erg bedreigd nu, dus eigenlijk wil hij gewoon maar één ding. Hij wil gewoon weg. En als dat niet lukt, dan bijt hij. Want hij wil gewoon vluchten. Eh, maar dat betekent ook dat je voorzichtig moet zijn, want deze bijten echt hard. Nou jongens, daar gaat hij. Dan mag je gelijk los. Hoppakee, hè, weg is hij. Daar gaat hij. Dat was de grote. Ah. Nou, goed. Het wachten is nu op de Muis. Ja, ik heb een grote hoor, jongens, we hebben een grote hoor. Heeft u er één? We hebben nu een grote vleermuis. En die hangt? Waar? U haalt nu het net omlaag. Nou, dan kan ik er beter bij. Ja, dat begrijp ik. Maar waar hangt die? Oh, hier hangt die. Oh ja, in het midden van het net. Een beetje... Wat een mooi geluid is dit, zeg. Ja, maar dit is een alarmgeluidje. Is niet... Hij is helemaal niet zo blij. Nee, hij is niet blij. Het is waarschijnlijk een zij. Het is een zij, dus... Uh... En het ja, kijk, het hij is nu los. Dit is de, de beroemde grote ja, oorvleermuis. oorvleermuis. Maar ze zijn een beetje omgekruld, hè. Dus als hij oh, vliegt, dan zijn ze echt mooi gestrekt. En dan is het nog veel langer. Dus je ziet wel, het is uh, niet zo'n heel groot beestje. Maar uh, die oren, die zijn echt enorm. De grote oorvleermuis wordt nu in een oranje zakje gestopt. Ja, Wat gaat is... u daarmee doen, met dat zakje? Uh, dat hangen wij in een auto, dat hij een uh, beetje beschut hangt. Dat hij niet te veel afkoelt. Maar waarom in een zakje? Dan komen ze helemaal tot rust... Denkt u dat? Of... Ja, dat is gewoon bewezen. Dat oh. is gewoon zo. Er Zijn er nog twee gevangen? Uh, ja, ik kom eraan. Hoor. Jasper, drie zakjes heb je in je handen. Ja, drie zakjes met uh, de buit. En nu lopen we naar de auto toe, want daarin ga je ze ophangen. Ja, ik heb gecontroleerd of deze zogend zijn. Als ze zogend zijn of, of uh, zwanger zijn, dan mag je ze niet vasthouden. Dan hebben ze een jong. En dat wil je niet hebben, dus dan lijst ze weer vrij. Ze hebben geen zender, dus ze mogen blijven. Maar waarom hang je ze op in een auto? Om ze even tot rust te laten komen. Die beesten vinden het niet zo vervelend om in de auto te hangen. Even rustig in een zakje, in een donker. Ja, dat denk jij? Ja, natuurlijk. Ze vliegen liever vrij los. Maar het is nog vervelender als ik ze in mijn zak of in mijn handen bij me hou. Ja, ja. Als je over vijf minuten terugkomt, dan liggen ze te slapen. Tevreden met de vangst, Rob? Uh, absoluut. Dit ging toch wel uh, redelijk uh, gesmeerd. Het zender gaat beginnen, begrijp ik. Dit zijn de zendertjes, het zijn echt hele kleine ja, wat zijn het, knopjes met een heel lang antennetje eraan. Het zijn piepkleine uh, zendertjes, het merendeel is eigenlijk batterij. En uh, er zit een heel klein sprietje steekt eruit. Uh, maar wel we lang? Al, ja. Wij kunnen hem ermee op uh, ongeveer 500 meter afstand uh, horen. Nou, we halen hem uit het zakje. Nummer 3 uh, is top. Ja. nummer 2? Nummer 2. Dan zit hij 2 bij nummer 3, dan zit hij 2 bij ja. nummer 1. Drie mannen zitten nu hier met een uh, grote orfreermuis in de handen. Ja. Die zijn al vijf minuten aan, aan het kijken, aan het wegen, aan het, aan het, aan het pielen. Ja. Moeten ze niet zo snel mogelijk een zendertje op om uh, weg te vliegen? Maar er is uh, afgesproken dat als je vleermuizen vangt, dat je dan gelijk allerlei, een aantal uh, ja, dingen vastlegt. Uh, Onder andere van is het mannetje, vrouwtje, de onderarmlengte, en dat soort dingen. En dat is gewoon een algemene afspraak. Dus dat doen we even snel en dan gaan we zenderen. Oké, okay. eens dus even kijken hoor. Je plaatst nu het zendertje op de vleermuis, Jasper. Ja, 9 gram zonder Ja, we zonderzoek. doen een drupje lijm op de rug van de vleermuis. Zender erop. Drupje lijm op de zender. En dan even de haren er wat overheen, zodat hij mooi blijft zitten. En dan valt hij pas na een dag of vier uh, valt af. Het is tijd, hè, Rob? Het is tijd. Ze mogen er vandoor. Eindelijk. We gaan ze niet verder storen. Nou, jongens, dan komt hij. Ik zet hem op mijn hand. Dan zul je zien dat die oortjes zich plooien. Nou ja, let op. Kijk, nou, nu is nog. Een, ja, dan zet hij ze. Kijk, en dan hup. En dan... Plop, plop, en dan hij weg. Hij loopt zo van je hand af. Ja. En nu mogen twee mensen nog de rest van de nacht achteraan hobbelen. Want dat gaat ook gelijk gebeuren. Ja, want uh, ze gaan nu gewoon uh, lekker uh, eten overal hè, en we willen nu gelijk weten wat ze doen. En uh, u gaat dat niet doen? Nee, ik ga lekker slapen. Oké. Okay, dan uh, denk ik ook dat ik maar naar bed ga. <laughs> Goed plan. Wel rusten. U hoorde Canzonetta van de Russische componist Jacob Wijnberger... uitgevoerd door het Symfonieorkest van Seattle met als solist David Krakau. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Nou, met de Grutto gaat het heel goed, met de Grutto gaat het heel goed, gaat het heel goed, goed. Zo is dat. Ja, dat het al jaren niet goed gaat met de Grutto... Ten spijt, dat wisten wij al. Maar nu is voor het eerst het totaal aantal jonge grutto's geschat. En wat blijkt? In 2011 zijn zo'n uh, uh, 6500 jonge grutto's uh, vliegvlug geworden. Dus uitgevlogen. Terwijl het dubbele aantal nodig is om verdere achteruitgang te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van Rijksuniversiteit Groningen. Waarbij 200 jonge grutto's van kleuringen werden voorzien en gecontroleerd. Met twee statistische methodes werd daarna een schatting gemaakt van het aantal jongen. Waarom hebben juist de jongen het zo moeilijk, vroegen we aan Gerrit Gerritsen van Vogelbescherming Nederland. Als guttels worden geboren, dan worden ze niet gevoerd door de ouders. Het zijn dus dieren die vanaf de eerste dag voor zichzelf moeten zorgen. Omdat die jonge gutto een heel kort staveltje heeft, kan hij nog niet in de bodem naar wormen en eenmelten zoeken. Dus die eet eigenlijk het grootste deel van zijn jonge tijd insecten. Nou, insecten die zitten graag op bloemen, dus mooie gevarieerde graslanden. Dat zijn vaak graslanden die aan de natte kant zijn, waar niet te veel wordt gemest. Nou, daar moet dat jongen in 24 dagen tienduizenden insecten vinden om, uh, om groot te worden. Nou, en dat type grasland is in Nederland ontzettend zeldzaam geworden. Dus die gutte heeft eigenlijk een probleem om voldoende grote insecten te vinden. Nou, verder loopt hij natuurlijk nog het risico dat er uh, in de tijd gemaaid wordt. En alles met elkaar leidt ertoe dat jaar in jaar uit te weinig jongen uh, groot worden. Met andere woorden, als we de Gut op voor Nederland willen behouden, dan zullen we onze inspanning moeten verdubbelen. En uh, we vinden dus dat de overheid, agrarische natuurverenigingen, maar ook zuivelaars zoals Friesland Campina daarvoor een verantwoordelijkheid hebben. Nog zo eentje. Niet alleen met de grutto, in Nederland gaat het slecht. Wereldwijd komen steeds meer vogels op de lijst van bedreigde soorten. De nieuwe rode lijst van bedreigde vogelsoorten is daar duidelijk over. Alleen al in het Amazonegebied dreigen door het kappen van bossen... honderd vogelsoorten uit te sterven. Van kleine colibries tot grote papegaaien omdat de Braziliaanse regering de wetgeving rond de Boskap heeft versoepeld... kan de situatie nog wel eens sterk verslechteren. Dat blijkt uit onderzoek van de internationale natuurbeschermingsorganisatie... YOCN en BirdLife International. In totaal zijn zo'n 2000 soorten in meer of mindere mate bedreigd. In Europa gaat het met name slecht op de vogels, met de vogels op het platteland, zoals u net al hoorde. Bescherming is dus keihard nodig. Het broeikaseffect. Het klinkt cynisch, maar het is echt zo. Elektriciteitscentrales hebben last van een warmer klimaat. Als de temperaturen te hoog oplopen, wordt ook het koelwater voor de centrales te warm. Meestal wordt rivierwater gebruikt voor de koeling van kolen- en kerncentrales. Dat warmere water kan die koeling in gevaar brengen. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Wageningen... die in opdracht van de Europese Commissie hebben gekeken... naar de effecten van klimaatverandering op de conventionele energievoorziening. Bijkomend voordeel is dan ook de, vaak dat in warme zomers de rivieren veel minder water afvoeren, zodat er ook een tekort aan koelwater ontstaat. In Europa wordt ruim drie kwart van alle elektriciteit opgewekt in kolen- en kerncentrales die afhankelijk zijn van koelwater. Bedreigde natuur. Het gaat niet goed met de bij, behalve op. Tessel, Daar sterft jaarlijks maar 1 à 2 procent, terwijl het percentage landelijk 21 procent is. Het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek denkt dat dat komt omdat de Tesselse bij, de zeldzame zwarte bij, een genetische weerstand heeft die de andere bijen niet hebben. Het NCB pleit er dan ook voor om de Tesselse bij in te zetten in de strijd tegen de bijenziekte, door ze in een bijenkwekerij te vermeerderen. Goed nieuws. Ja, we hebben een winnaar. De Nederlandse wetenschapper Sander van der Leeuw is deze week door de Verenigde Naties uitgeroepen tot champion of the earth. Voor de duidelijkheid, dat is dus wel even kampioen van de aarde. Een milieuprijs voor personen die meewerken aan een duurzame toekomst. Hij legt zelf uit waarom hij in de prijs is gevallen. Ik heb de prijs gekregen voor wetenschap en innovatie... op twee gebieden als het resultaat van twee grote projecten in Europa... Eén over landbouw- en tuinbouwproblemen in alle landen van Zuid-Europa. En één uh, over de rol van innovatie en hoe uh, uitvindingen over de laatste 200 jaar uh, ons aan de ene kant in de moeilijkheden hebben gegeven en aan de andere kant ons uit de moeilijkheden moeten helpen. Nou, wij kunnen alleen nog maar dromen van een Europees kampioenschap... en eh, jij wordt kampioen van de wereld. Hoe voelt dat om kampioen van de wereld te zijn? Uh, heel raar. <laughs> Dieren in het nieuws. Uh, wie voor het eerst verliefd is in zijn leven... neemt niet altijd wel overwogen beslissingen. Dat geldt niet alleen voor de mens... maar ook voor de mannetjesmot van de soort zea. Zodra een nog heel jonge mannetjesmot een vrouwtje ruikt... vliegt hij er onmiddellijk op af, zonder eerst voldoende op te warmen. En moet het dan vaak afleggen tegen zijn meer ervaren concurrent... die wel de tijd genomen heeft zijn spieren op te warmen. Dat ontdekten onderzoekers van de University of Utah... die proeven deden in een windtunnel met zelf zes verschillende geuren. Wat dit allemaal betekent voor het voortplantingssucces van de mot... is nog niet te zeggen.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 U hoorde de Etude Opens 25 nummer 2 van Frédéric Chopin. Het is u misschien ontgaan, maar de komende weken is uitgeroepen tot Zero Plastic Week. Deelnemers zullen een week lang geen in plastic verpakte producten of plastic tasjes gebruiken. Als je bedenkt dat elke Nederlander gemiddeld zeven verpakkingen per dag opent... dan kun je je voorstellen hoeveel je in een week weggooit. Voor Arjan Ulrich uit Alkmaar is boodschappen doen zonder afval niks nieuws. Daar begon hij twee jaar geleden al mee. Als No Waste Man houdt hij een blog bij op zijn website en geeft hij veel praktische tips. Janet Paramoor gaat boodschappen met hem doen in de binnenstad van Amsterdam. Bedag. Ik wil graag een brood. Uh, ja, ja, doe dat uh, Roosmarijnbrood maar. Ja. Hij hoeft niet gesneden te worden hoor, je mag hem zo geven. Waar is dat? Nou, ik snij hem thuis al. Oh, mag zonder verpakking. Ja? Ja, hij ja, mag, je mag je echt, je echt je zo je in de tas. Ja hoor. Ik het ja, al, die, al dat afval. <laughs> Dankjewel. Maar, maar waar heb je het nu in dan? In een katoenen tasje. Thuis snij ik het en dan... Nu uh... is dus er één verveling ding. Hier kun je alleen met een pasje betalen. Niet ik kan alleen met een pasje betalen. Ja, niet met nu komt er een bonnetje uit zeker? Er komt ook een bonnetje uit. En de hele dag krijg je bonnetjes natuurlijk. Uh... Ja, hier wordt ingespaard. Ja, zie je dat? Kijk, ja. ja. ja. Ik hoop laatst, we zijn langs gelopen. Nou, groentafdeling. Ja. Aardappels, uien. Een heleboel is verpakt, hè? Maar er wordt voornamelijk ook heel veel biologische uh, spullen verpakt. Ik heb daar eens een discussie over gehad met iemand van een biologische winkel. Uh, en dat ging met name om de kwaliteit uh, daarvan te waarborgen. Uh, ik vind het prima, maar ik heb het liever niet. Uh, ik bedoel, dan blijft het langer vers of er minder griezen ofzo? Ja, of inderdaad. Wat soort dingen? Hygiëne. Ja. Maar de ja, truc best... is dus, zie ik... Want je hebt van alles bij, hè? Ja. Zakjes en bakjes, <laughs> potjes. Bakjes, potjes, alles. Ja, en dat uh, heb je ook wel nodig... Ja, als je hier gewoon heen gaat zonder ook maar iets mee te nemen, dan kun je geen champignons halen. Je kan, ja. nou, we zien hier ook uh, porselein liggen en, en veldsla. Dat wordt toch een ander verhaal. Dat leg je niet zomaar in je mandje. Nee, precies. Nee. Ik zie je blauwe bessen en aardbeien. Natuurlijk heerlijk, ja, ik, maar die zitten in een doosje. Ik heb al een jaar geen aardbeien gegeten. Ah, dus dat, was dat, was dat is jammer voor jou. Aardbeien ja, is al de heel de lekker, de ja. ja. ja. Wat ga je eten vanavond? Ja, ik wil spessiebonen met, met, met wat rijst. Ah, rijst. En, uh, paprika hebben we ook nog. Oké. Okay. En ik heb in Alkmaar een winkel gevonden waar ze uh, pinnakaas zelf maken. Gewoon gemalen En daarvan kun je natuurlijk weer saté maken. Maar goed, rijst zei je. R uh, rijst zit in pakken of zakken, hè? Nou, daar komen ze wel nog bij. De winkel hier op de Kinkerstraat die heeft allemaal rijst in grote bakken. En dat kun je gewoon uit scheppen. Oké. Okay. Eigenlijk. <laughs> Zo. Waarom al die moeite, Arjan? Waarom doe je dit? Ik ben daar ooit eens aan. Nou, kwam het idee in mij op om dit te doen. Eh, doordat ik vlakbij uh, Albert Heijn woonde. Ik studeerde toen nog. En wat ik deed was vlak voor avondeten naar de Albert Heijn gaan. avondeten halen. En bij terugkomst het eten eruit te halen en de verpakking weg te gooien. En dat levert heel veel afval op. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is mijn verpakking puur... wordt het gebruikt voor transport tussen de supermarkt en mijn huis. Als we dat nou eens anders doen, dat ik zelf mijn verpakkingen meeneem. En op die eerste week heb ik dan ook heel karig een paar avonden witlof gegeten. Omdat dat hetgene was wat ik kon krijgen, s'avonds laat nog bij de Albert Heijn. Maar gaandeweg leer je van, ja, hier kan ik dat halen. Ik, op een gegeven moment, iemand uh, wees mij op de binnenkaas. Sindsdien eet ik heel veel pindakaas. Die mensen kennen mij ook heel goed. En een aangeslag, hoe doe je dat? Uh, niet. Sommige dingen mis je. Uh, wel een keer op een markt ben ik chocopasta tegengekomen. Dat was 100 gram, was 2,50 euro. Ik denk, nou, oh. dat was echt heel duur dan. Eens uh, dus even kijken, wat heb je nog nodig? Ik denk dat ik hier wel klaar ben. Yeah? Dan gaan we nu naar de. Gaan we rijst kopen? Oké. Okay. Ja. Moet je geen deodorant uh, hebben, of shampoo, of zeep, of wat? Theodorant. Tandpasta? Het, het kan wel, hoor. Bij de LUS heb je tandpasta-blokjes. Of ja, zoiets dan. Bij de LUS haal ik ook shampoo. Het komt ook in een blokje. Zeep kun je daar ook halen. Maar ze doen het wel van tevoren aangeven. Ik wil er geen verpakking omheen. Want ze zijn heel erg makkelijk in een plastic cellefaantje. Met een strikje, dat soort dingen. Mm het -hmm. kan van tevoren aangeven. Geen verpakking. Ja, ja. Maar doe je dit nou alleen omdat je het gewoon vervelend vindt... om met zoveel verpakkingen... Uh te zitten? Of zit er nog een uh, idealistische gedachte achter? Ook wel een beetje. Ik vind, het, ik vind het zonde dat we zoveel spullen gebruiken. Of eigenlijk tijdelijk gebruiken. Ja, terwijl er veel meer mee zou kunnen. Ik vind dat heel erg zonde. Als je nou een, een bakje meeneemt, dan heb je geen eens een, een zakje meer nodig. En dat is het is alleen even een andere, andere denkwijze. Je moet er echt aan denken, ja, hè? Ja, ja. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar de Fox Kruidentuin. Hier zit aan de Kinkerstraat. Hier verkoop onder andere rijst en kruiden. Ik hoop dat ik daar wat peper kan vinden. Hij heeft wel nog wat uh, kruiden voor bij mijn rijst vanavond. Uh, ja. En de rijst zelf natuurlijk. Eens kijken hoe ze hier... Uh... Wat is dit? De Turk of zo? Ja. Mmm, heel rijst Het is wel lekker, hè? Ik zou graag een paar dingen willen en ik heb wat bakjes zelf meegenomen. Is dat goed? grote pot. Heel groot. Gote ja. reiswilling? De super basmati graag. De lekkerste? Ja, de lekkerste. Helemaal vol maken Ja, doe maar. Uit. Die deksel die ligt er een stukje in. Oké. Okay. Tot hier gewoon? Ja, zoiets. Ja. Lastig is die, hè? Nee. nee. Wordt het wel vaker gevraagd? Ja. Ja? Oh. Ja, perfect. Dat is goed. Ja. Oké, okay, ik ga ook uh, die kruiden Ja, oké. Okay. Nou, deze meneer vind je niet lastig. Maar hoe wordt er meestal gereageerd, de winkeliers? Uh, heel positief. Ja? Yeah? Ja, heel positief. Willen ze er zelf eigenlijk ook wel vanaf, al die verpakkingen? Nou, uh, dat hoor je vaak. Yeah? Ja? Uh, zeker op de markt zijn heel veel mensen die heel. Uh, ik vind het geweldig. Want hm. al het plastic en papier wat me overal uh, rondzwerft, dat is niet nodig. Goed, we hebben weer voldoende spullen. Ja? ja, ik kan eten. Ik kan weer eten. Mm, Absoluut. Goed. Oké, okay, fijne avond. Goed, fijne avond. Okay. Ah. En je bent eigenlijk een beetje een soort no-waste man, hè? Uh, ja, dat is wel zo. Ja. Ja. ja. En dan heb je natuurlijk de No-Impact Man huh? en de Low-Impact Man. Is ja. dat jouw volgende streven? Nou, ik doe in principe één ding en dat is voorkomen dat ik afval maak. Als je te veel zou doen, dan zou het waarschijnlijk ja, niet lukken. Dat, ja, of je zou het overzicht verliezen of je raakt heel erg in de stress. omdat moet je aan alles moet gaan denken ineens. Ja. Maar ik probeer wel al uh, zeker wat minder energie te gebruiken. Maar dan ga je er niet ook een, uh, een uitdaging van maken zoals dit? Nee, op dit moment niet. Uh, misschien dat ik uh, ooit een keer denk van nou, nu is het genoeg geweest. Ik stop met uh, levens van afval. En dan, dan zoek ik weer een nieuwe uitdaging op. Ja. En dan kom ik gewoon weer op de radio. Arjen Ulrich is uh, klaar met zijn boodschappen. Um, dat is natuurlijk fantastisch hoe hij het doet. Zelf kunt u al een heel klein stapje zetten... door al die plastic zakken gewoon eens uh, te weigeren in al die winkels. En gewoon zelfs een tasje mee te nemen. Wilt u meer weten over boodschappen doen zonder papier en plastic? Kijk dan op onze website uh, vroegevogels.vara.nl. Tijd voor het Nederlandstalige lied in Vroege Vogels. Vandaag hebben we er eentje uitgekozen als aanloopje naar ons volgende onderwerp. Lennart Nij geschreven het. Boudewijn de Groot heeft het vertolkt op zijn allereerste album uit 1965... dat simpelweg Boudewijn de Groot heette. Luister naar De Noordzee. Daar zeilt op de Noordzee, de Noordzee bij de kal.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 Toen nog staatssecretaris Henk Bleken van Natuur sprak zich uit... voor het instellen van zeereservaten in de Noordzee. Zo zei hij dat het belangrijk is om bepaalde gebieden in zee... af te sluiten voor de visserij. Wat is er waargemaakt van die belofte? Han Lindeboom, buitengewoon hoogleraar marineecologie in Wageningen... en directielid bij onderzoeksinstituut IMARIS... pleit al sinds de jaren negentig voor het instellen van zeereservaten op de Noordzee. Han Lindeboom, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, op, de kop af. Ja, op de kop af vandaag, 22 jaar geleden, zat u ook uh, in de Vroege Vogels? Ja, op de tv toen nog, ja klopt. Uh, ja, oh, u was de Vroege Vogels TV. Ja, vroege vroeg vroeg Vogels TV ja. is daar toen uh, hebben we het verhaal over de benodigde zeereservaat. Of eigenlijk gezegd van, uh, je zou 25% van de Noordzee moeten sluiten... in verband met allerlei effecten die we begonnen te vinden van de visserij. Ja. En wat begon u te vinden? Hoe kwam u daarop op, op die gedachte? Nou, we gingen onderzoek doen naar de directe effecten van de boomkorvisserij. We hadden daarvoor heel veel onderzoek gedaan aan mijnbouwinstallaties. En daar hadden we twee jaar over gedaan om überhaupt wat te vinden. Uh, bij de visserij was het na een paar weken duidelijk dat de boomkorvisserij... met die kettingen, dat dat een enorme schade doet aan het onderwaterleven. Ja, we hebben het er heel vaak over, over de Omschrijft u nog eens even in tien woorden hoe de boomkorvisserij eruit ziet. Uh, de boomkorvisserij is een, een visserij waarbij je de net openhoudt met een grote boom. Een ijzeren boom, een staak, twaalf meter of vier meter uh, lang... Daar zitten allemaal kettingen aan. Wij vissen op tong en school. Die kettingen die ratelen over de bodem om die tong en school in dat net te krijgen. En uh, ja, Het zijn eigenlijk gewoon twee grote brede paden. en zijn twee netten achter zo'n visserschip van 12 meter breed. Die behoorlijk schoongeveegd worden door dat, uh, dat soort visstuig. Ja, het is een grote muil die vlak over de... Ja, dat gaat. is natuurlijk het visdeel, maar ook die kettingen doen toch heel veel schade. Die kettingen doen mee. Met, met name ook aan allerlei soorten waar men helemaal niet op vist. Uh, zoals zeeveren, schelpdieren, uh, krabben, kreeft. Allemaal van dat soort dingen. Die, die worden zwaar beschadigd en gaan vaak dood. Ja. Wat, behalve dat die, die dieren dan doodgaan, wat blijft er, wat blijft er achter nadat die boomkor er overheen is gegaan? Nou, het ziet er een beetje als een desolaat landschap uit. Er liggen ook veel doodgaande dieren, maar er komen weer andere dieren op af. En er zijn ook gewoon een aantal dieren die daar weer van profiteren. Dus wat je dan ziet is, is, is veel zeesterren, zeeegels en zo. Want je creëert ook veel voedsel voor dat soort beesten. Dus je krijgt gewoon een ander systeem. En ik heb dat in het verleden uh, genoemd van, uh, met zo'n boomkor... dat je dan een soort geploegd systeem krijgt... Uh, we gaan straks over naar nieuwe methodes van vissen... waarbij die kettingen uh, waarschijnlijk weg zijn. Dus dan heb je meer een geharkt systeem. Maar het blijft gewoon een ander systeem. Ja. En in grote delen van de Noordzee is dat niet erg. Maar je zou toch ook flinke delen van die Noordzee willen beschermen. Ja. Het is, u zegt het een, gepl een geploegd of geharkt deel. Het is niet zo dat er een, een desolate woestijn achterblijft. Want u zegt, er komt weer ander... Nee, het is... volk op af. Nee, het is zelfs zo dat de vissers die claimen dat het goed zou zijn voor tong en school. Daar zijn wetenschappelijk niet echt bewijzen voor. Maar je zou je kunnen voorstellen dat als die visserij toe leidt dat schelpdieren verdwijnen en daar wormen voor in de plaats komen. wat dan weer het ideale voedsel is voor die tongen en die schollen. dan dat die daar misschien wel beter van gaan groeien. En wat je dus in feite krijgt in zo'n systeem. is mogelijk een wat verschuiving naar juist die doelsoorten waar die visserij in geïnteresseerd is: tong en school. Maar andere soorten, zoals voor de Nederlandse kust roggen. Die, die komen daar niet meer voor, want die leggen juist het loodje in, in die vorm van visserij. Dus, dus je krijgt een verschuiving. En, en dat is voor een deel gunstig voor die Nederlandse visserij, uh, zolang hun doelsoorten het goed doen. Het is ongunstig voor het systeem als je het systeem als geheel bekijkt. Ja. U zei toen, een kwart moet uh, beschermd worden. Uh, hoe kwam u op een kwart? Nou, dat was gewoon, uh, eerlijk gezegd, kwam dat uit de duim. Dat was gewoon te zeggen van, uh, jongens, wat moet je daarvoor over hebben? Uh, redelijke wijze in 75% van, uh, van het gebied mag je gewoon blijven vissen. Want op het moment dat ik zeg een kwart sluiten, betekent dat 75% openhouden. Uh, dat kwart kwam toen uit de... Du het is nu wat meer onderbouwd inmiddels. Je ja. ziet het in veel meer dingen. Bijvoorbeeld in het Great Barrier Reef in Australië... zijn ze op een gegeven moment van ruim 10% nu naar bijna 40% gegaan. Uh, met hele goede redenen. En het blijkt dus dat ergens uh, rond dat kwart toch wel een, een, een oppervlakte ligt, waardoor je. Want die gebieden moeten groot genoeg zijn om die dieren die je wilt beschermen ook een goede levensruimte te geven. En dan is zo'n kwart nog niet zo gek om dat te doen. Inmiddels ben ik wel, want toen heb ik echt gezegd... sluiten voor alle vormen van visserij. Ik ben ook 22 jaar verder natuurlijk sinds die tijd. En ik kan me voorstellen dat hele bepaalde, hele specifieke vormen van visserij... er misschien nog wel zouden kunnen. Want nu wordt er gesproken over, hè, na jarenlang onderhandelen... tussen overheid en vissers en natuurorganisaties... lijken die eerste reservaten er te komen. Twee kustgebieden, één voor de Westerschelde... en één voor de kust van Noord-Holland, ongeveer... Vanaf Schorlbergen daar... Ja, net, net van de tot, Voor alle waddeneilanden eilanden ja, langs. Ja, dat, die die ja. gebieden ja. zouden moeten worden aangewezen... of die zijn, aangewe die zijn als, aangewezen Ja, ja. Uh, reservaten. Ja, ja. Um, wat mag daar dan wel en niet meer? Nou, kijk, een punt is een beetje... Uh, staatssecretaris Bleken heeft vorig jaar gezegd van... Uh, wij gaan nu echt 15% van de Noordzee beschermen. Nou, als je die gebieden die nu zijn aangewezen op de kaart... als je dat optelt, dan kom je inderdaad op ongeveer 15%. Wat men vervolgens is gaan doen, is uh, nu in die gebieden gaan onderhandelen tussen de, uh, de NGO's en, en de vissers. Dus stakeholders mogen meepraten. En men gaat in die gebieden onderhandelen over maatregelen. Voor dat gebied ten noorden van de Waddeneilanden betekent dat zo meteen dat maar 10% van dat gebied nou ook werkelijk voor alle vormen van visserij gesloten wordt. Ongeveer 25% gaat men nog een aantal andere maatregelen nemen. En 55% blijft gewoon business as usual. Maar wat betekent dat dan dat het reservaat is? Nou, dat betekent dus als staatssecretaris Bleker zegt: van... Ik ga 15% beschermen. dat hij eigenlijk maar 10% van 15% beschermt. Dus dat betekent anderhalf procent. En dat betekent dus dat op het papier ziet het er zometeen mooi uit. Het moet allemaal nog gebeuren. Ja. Er, er zijn ja. nog steeds geen echte beschermde gebieden waar alle maatregelen gelden. Want die moeten nog echt genomen worden. Maar dat betekent zometeen dat binnen uh, die kustzone echt 10% maar echt beschermd is, 25% een beetje. Vervolgens is aangekondigd dat in die over 55% de boomkorvisserij eruit zal gaan. Dat klinkt heel mooi, maar uh, de vissers zijn overgestapt vanwege uh, de olieprijs... op een andere vorm van visserij. De boomkor gaat er echt uit en daar komt dan de zogenaamde sumwing voor in de plaats. En dat is een soort vliegtuigvleugel... En dat gaat veel makkelijker door het water dan zo'n smare boomkor. Dat gaat ook niet meer direct als, als boomkor over de bodem. Ja. Dus, dus de vissers te... zeggen dat valt nog wel mee voor die bodem? Ja, dat valt ook mee. Alleen ja. een flink deel van die sumwing werkt nog steeds met kettingen. Dus voorlopig is dat met kettingen gaat het nog door. Het plan is wel om dat ook weer te vervangen door de pulsvisserij... Dus dat is elektrische visserij waarmee men het doet. Dus dan zijn die kettingen zijn ook weg. Ja, dan geef je ja, een stoot stroom in het dan water. Dan geef je een stoot stroom en dan, dan schieten de, de schollen en de, en de tongen die schieten omhoog. En die komen ook in dat net terecht. Ja, dus dat is op, het, dat... op zich een betere vorm van visserij. Maar je gaat nog steeds, heb je het net en de grondpees, zoals dat heet. Dus de voorkant ja. van het net gaat nog steeds over de bodem. Dus je blijft toch alles wat op de bodem loopt, ja. blijf je nou ja, En het is niet het beoogde natuurreservaat waar vissen tot rust kunnen komen en het leven kunnen leiden dat ze het liefst zouden hebben? Nee, dat, dat krijgen we dus daar maar in 10% van, uh, van het gebied. De Klaverbank, een ander heel ja. bekend gebied, een stenen gebied... daar gaan we ook maar minder dan de helft beschermen, dus ja. Ja, over de, want de volgende stap zou dan inderdaad zijn de Klaverbank... en ook de Doggersbank, ook een, een, een gebied in de Noordzee. De missionair, staatssecretaris Van Natuur Bleker... zei daar vorig jaar nog het volgende over in Uitgesproken Varen. We vinden dat er een aantal gebieden in de Noordzee... moeten worden aangewezen als een soort van... Ja, een zeereservaat, zeg maar. Daar hebben we drie gebieden voor op het oog. En als het aan mij ligt, dan wordt dat ook met voortvarendheid gedaan. Dat wacht nu eigenlijk op een soort van procedure in de Tweede Kamer. Ik vind dat, als je kijkt hoe groot de Noordzee is, dan, dan mag je wel op 10% of op 15% van de Noordzee gebieden aanwijzen waar de natuur even iets helemaal zijn gang kan gaan. En, en u zegt dus dat maar een deel daarvan, van die 10 of 15 procent... dan daadwerkelijk beschermd gaat worden? Ja, dat klopt. Ik bedoel, Als je dan kijkt wat er bij de Klaverbank is gebeurd... dat is dus een, een grindbank met ook grote stenen... In het, vlak tegen de Engelse kant van de Noordzee aan. Uh, daarvan hebben wij in een in nota al uh, weer een flink aantal jaren geleden gezegd... dat het hele gebied zou je moeten beschermen. Vervolgens gaat er dan dus weer een onderhandelingsfase... Uh, tot, uh, is tot stand gekomen, weer tussen de NGO's en de vissers in dat gebied... De vissers hebben op een gegeven moment gezegd... nou ja, waar echt stenen liggen, daar komen wij toch niet. Dus dat mag wel beschermd worden. Dus nu heeft men om die stenen gebieden heeft men, uh, lijnen getrokken. Uh, en, en die gebiedjes gaan dus nu, uh, nu beschermd worden. En uh, dat is dus ongeveer ook maar weer bijna 50 nou, kleine 50% van dat gebied. En wat we dus nu gaan doen, is eigenlijk een aantal individuele stenen beschermen... waar men toch al niet viste. Dus dat zal op zich niet eens zoveel ja. uitmaken. Maar goed, het, het is een begin. Ja. Dus dat de, is de, Klavers, Klaverbank. de Klaverbank. En de Doggersbank? Want de waar ligt die? Die ligt dus weer verder naar het noorden. Een beetje schuin omhoog vanuit, uh, schuin omhoog vanuit visstand, de Engelse kant. Ja. Er ligt ook een flink deel op de Engelse kant. Een deel in het Nederlandse gebied en een deel in het Duitse gebied. Dat gaan we als één groot geheel toch aanmelden als een te beschermen gebied... Maar ook daarbij is nu weer de onderhandeling van hoe groot gaan we dan uh, de gesloten gebieden voor de visserij daar maken. Ik weet niet hoe ver dat is, maar ook dat zal absoluut minder dan de helft zijn, schat ik zo in. Dus ook daar is het maar weer een deel. En, en hoe komt dat dan dat dat daar zo op beknibbeld wordt? Is dat een visserijlobby? Of zijn dat de, de, de borders en de oliezoekers? Uh, nee, de nee dat, dat is met name ook de visserij. En ik denk dat de grote fout die men maakt is dat uh, als je dit gaat doen... en je gaat over onderhandelen, dan moet je dat Noordzee breed doen. Dan moet je dat ook ecosysteem breed doen. En wat wij dus nu doen, is we hebben eerst hebben we een kaart gemaakt met die gebiedjes erop. En vervolgens gaan we eens onderhandelen over wat we in die gebieden gaan doen. En dan krijg je natuurlijk, als je het hele gebied sluit, dan zeggen de vissers... dat kan absoluut niet. En dan ga je onderhandelen. En dan, uiteindelijk kom je er misschien op uit dat er tussen de 25 en 50 procent... binnen dat gebied mogelijk maatregelen worden genomen. Ja. Dus maar dan... ik begreep dat de Nederlandse vissers ook bang zijn van... ja, als wij uh, het, het braafste jongetje uit de klas spelen... en we komen daar niet meer, dan komen daar wel vissers uit andere landen. En houd die maar eens tegen. Ja, nee, je moet dit natuurlijk gewoon... moet je dit breed uh, moet je dit, uh, dit invullen. En gewoon zeggen van, uh, dit is e Europees beleid. Sowieso is het visserijbeleid buiten onze 12-mijlzone voor 100% EU-beleid. Dus de EU zal die dingen instellen. Die moet ook de maatregelen daar goedkeuren. En uh, die zal aan moeten geven van... oké, okay, dat betekent voor alle EU-vissers is het verboden... en dan... Uh, is dat, uh, is dat een beschermd gebied? Ja. Wat, wat is er zo mooi aan die doggersbank? Uh, met name de flanken zijn mooi. Uh, de dat Doggersbank dat... is zand? Doggersbank is een zandbank. En uh, het ondiepste deel ligt op, aan de Engelse kant uh, van, uh, van de Noordzee. En er is een zandbank, waarbij middenop inderdaad heb je zand en, en ook wel wat te, te beschermen soort. Maar met name die flanken, daar heb je frontgebieden, zoals dat heet, en een hoge biodiversiteit. En, en dat is zeker het beschermen. Het. En, en wat vinden we daar? Uh, daar vind je domansduim, uh, schelpdieren. Uh, het probleem eigenlijk is alleen dat we een heleboel dingen al niet meer vinden. Want er is al heel veel gevist in het verleden. En uh, weliswaar het laatste jaar wat minder omdat het verder uit de kant is. En de olieprijzen te hoog zijn om erheen te gaan. Ja. Dus de visserijdruk neemt al af. Maar, en roggen en, en, en dat soort beesten die, die daar dus. Een uh, Dodemansduim is ons, ons Nederlands koraal, is hè? Ons Nederlands heel klein ja, ja, koraal. Ja, ja. Het, het kan daar voorkomen, dat heeft wel weer harde ondergrond nodig. Dus dat, dat vind je meer op de Klaverbank in feite dan op die Doggersbank. Maar ja. ook daar kan dat graag uh, weer naar voorkomen. Dan is er nog een ander gebied, dat ligt weer een stuk dichterbij. En dat is eigenlijk uw favoriet, hè? Ja, dat is absoluut mijn favoriet: het Friese fond. Ja. Dat, uh, dat ligt dus tussen de Doggersbank en, en ongeveer Tessel in. En uh, dat hebben wij ook in, in onze nota in de tijd aangegeven als een te beschermen gebied. Uh, om, om haar moverende redenen heeft de overheid toen besloten om dat niet als een, een habitatrichtlijngebied aan te wijzen. Uh, er zitten in, in het uh, late zomer, uh, september, augustus, september, zitten daar heel veel zeekoeten. Uh, dat bleek meer dan 2% van de, de populatie te zijn. En dan is dat dus een te beschermen vogelrichtlijngebied. Dus de Friese front is een vogelrichtlijngebied. Maar in mijn ogen, het Friese front is uniek in de wereld. Er is niemand anders die zo'n gebiedje heeft in haar zeeën. Dat is een heel bijzonder plekje. Uh, de Noordzee wordt daar dieper. Er komt een bepaalde stroming over van de Engelse kant. Uh, in de zomer dan uh, heb je daar zuurstof... Uh, tenminste heb je daar een stratificatie... waardoor je ook nog weer verrijking krijgt. En wat je daar hebt is een hele hoge productie en een hoge biodiversiteit. Niemand anders in de wereld heeft zo'n stukje. En naar mijn mening moeten we dat echt beschermen. Ja. Maar het hele grote probleem is... de vissers weten ook dat dat een fantastisch gebied is... want die, de producties zijn daar het hoogste uh, wat vissen en zo betreft... in, in, in ons deel van de Noordzee. Dus die gaan er ook heen. Dus als je op het moment de vissers over Friese Front gaat praten, dat, uh, ja, dat daar valt niet over uh, te praten. Dus het maar... Friese Front is een lekker land voor mens en dier? Uh, ja, absoluut. En wat mij betreft, nogmaals, het is uniek. Kijk, die Doggersbank, de Engelsen hebben het ook. Elders in de wereld heb je ook zandbanken. De Klaverbank, prima, moeten we beschermen. Maar de Engelsen hebben veel mooiere grindbanken. Wij hebben het Friese Front. Laten we dat nou eens gewoon goed doen. Ja. En, en niet weer, weer zo half-half. Op papier ziet het er prachtig uit. Maar in de werkelijkheid uh, gaan we daar voorlopig niets beschermen. Bent u er zelf geweest, Friese Front? Ja, ja. ja? ja ik ben we... daar uh, regelmatig geweest. heb daar gemonsterd. En uh, ja, Wat je dus gewoon ziet uh, in, het, in de tijd dat het NIO's dat Friese Front ontdekte... Uh, veel vissen daar, ook veel vogels. Dat, dat trekt aan. En, en, ja, dat is gewoon Bent u ook mooi onder water gewis. geweest? Nee. dat is. Uh, alhoewel mijn collega's ook zeggen... Want een ander probleem is wel ook weer... dat een flink deel van het gebied is nogal modderig is. Want doordat er zoveel voedsel neerzakt... Uh, en, en die stroming daar laag is... A, dat geeft die verrijking van het gebied... maar tegelijkertijd krijg je een wat modderiger bodem. En, en moet je dus naar bepaalde delen ook weer van het Friese front... om weer die hele mooie onderwaterlandschappen te vinden. Ja, ik heb hier ook nog een lijstje staan. De zeekomkommer... Ja. De gaper. ja. Die heeft het allemaal. En het goudkammetje, wat is het goudkammetje? Goudkammetje is ook een schelpdier wat daar, wat daar zit. Ja. Dus dat, uh... ja. Klein, ja, klein, grut allemaal. Hè? Ja, dat is klein, maar tegelijkertijd, uh, dat is wat we daar nu nog vinden. Want een van de problemen is, toen wij daar dus onderzoek gingen doen 20 jaar geleden, toen werd er al twintig jaar flink gevist. Dus hoe dat er in het verleden nou precies uit heeft gezien, uh, wij weten van oude kaarten dat uh, meer dan 100 jaar geleden lagen daar gigantische oesterbanken. Ja. En uh, daar moeten we ook geweldig veel andere dieren op hebben gezeten. Daar hebben kreeften tussen gezeten. Daar, lagen, daar zaten roggen. Ik bedoel, dat was in de periode dat de helft van de vissen roggen waren. Ik, ik ben laatst in, in Australië wezen duiken bij het Great Barrier Reef. Ja, daar is ook de helft van de vissen zijn kraakbeenvissen. Dat hadden wij hier ook gewoon 100 of 150 ja. jaar geleden. Maar ja, ik heb het Great Barrier Reef, kan iedereen zich voorstellen. Ja, het moet beschermd worden. Een van de mooiste plekken op de wereld. Dit is natuurlijk een beetje lastig te verkopen. U zegt het zelf: modder, grind. Klein ja, nee, dat, dat, dat is ook lastig om te verkopen. Maar, maar daarom moeten wij dus voortdurend het onder de aandacht brengen. Daarom is het ook zo mooi dat er in Blijdorp nu ook inderdaad een tentoonstelling, een permanente tentoonstelling ja. is geopend daarvoor. Uh, de, Claudie Barteling van de Duik de Noordzee maakt prachtige ja, films over het uh, onderwaterlandschap. Ja. Dat is de manier om het bij het brede publiek ook te brengen. We blijven het evangelie verkondigen. <laughs> Heel uh, hartelijk bedankt, Han Lindenboom, buitengewoon hoogleraar marineecologie in uh, Wageningen. En directielid bij IMARIS. Dank u voor uw komst. We zijn bijna aan het eind van de gewone, het gewone zondagse geluid op Radio 1. Vanaf 10 uur is 13 uur lang sport de baas hier op deze zender. Want vanaf nu is het sportzomer. Natuurlijk zijn we blij dat wij nog gewoon twee uur mochten doen... alsof er geen wibbelden, EK, voetbal, Tour de France of Olympische Spelen zijn. Maar we geven de zender niet zomaar over aan sport. Vanaf vandaag, aan het einde van deze uitzending... zullen we een spotlight richten op de wereldkampioenen in de natuur. We schakelen over naar Mart Smeets. De stilte in de arena is nu voelbaar. Welkom bij de finale van het hoogspringen. Het is nu al bijna tien jaar geleden dat de Cubaan Xavier Sotomayor het wereldrecord vestigde. Dat staat op de ongelofelijke hoogte van 2,45 meter. En daarmee sprong de wereldrecordhouder bijna anderhalf keer zijn eigen lichaamslengte. Maar nu staat klaar voor de sprong de tot nu vrijwel onbekende Sifo Naptera. Hij concentreert zich, de lat ligt hoog, heel hoog. In de series en in de halve finales verraste Naptera alle aanwezigen door zonder aanloop te springen. En het lijkt erop dat hij dat nu weer gaat doen. Iedereen springt met de techniek die wij de Fosbury flop noemen, maar dit wordt een regelrechte sensatie. Het is nu doodstil en een heel stadion kijkt ademloos toe, want hier wordt sportgeschiedenis geschreven. Synopt Aptera, beter bekend als de VLO springt vanuit stand en komt tot ongeveer 160 keer zijn eigen lichaamslengte. De VLO is niet meer dan een paar millimeter groot, maar kan tot zo'n 20, ja, 30 centimeter springen. En dat is pas de ware wereldkampioen. Ja, de kampioenen volgende week meer. Mart Smeets met wereldrecords uit de natuur. Op onze vernieuwde website veel nieuwe beelden van natuurfilmer Ruben Smit... die bezig is met een avondvullende film over de Oostvaardersplassen. Hij toont ons zijn laatste materiaal. Kijkt u vooral eens rond op de site. Er valt heel veel nieuws te beleven. vroegevogels.vara.nl uh, na tienen uh, niet zoals gewoonlijk uh, OVT. Maar ja, we zeiden het al, de NOS-sportzomer. 13 uur lang alle avonturen. Ja, ik denk vooral vanuit uh, Parijs en natuurlijk vanuit uh, Polen en Oekraïne. We gaan er naar luisteren. U kunt natuurlijk ook lekker naar buiten. Doet wat u wilt. Uh, tot volgende week. Uh, ja, Bas van Werven en Bert van Sloten zitten klaar. Ze gaan het zo overnemen. Tot volgende week. Dag.